Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Italiaanse kardinaal Angelo Becci is veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf voor verduistering. De straf is opgelegd door rechters van het Vaticaan. Becci is de eerste kardinaal ooit die voor de Wereldelijke Rechtbank van de Vaticaanstad moest verschijnen. Hij was betrokken bij financiële wantoestanden... waarbij het Vaticaan zo'n 140 miljoen euro verlies leed. En volgens de aanklacht verdween ook geld naar Batschies familie. De grootste containervervoerders van de wereld... laten hun schepen voorlopig niet meer over de Rode Zee varen...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 Een Nederlands bedrijf met een Russische eigenaar heeft in anderhalf jaar tijd voor miljoenen euro's aan technologische producten naar Rusland gestuurd. Ook producten die op sanctielijsten staan, blijkt uit onderzoek van Nieuwzuur. Het bedrijf uit voorschoten, ETW Technologia, verborg dat door Rusland als doorvoerland op te geven en niet als eindbestemming. De viskotter die al drie weken vast zat op een zandbank bij Verzandvoort is losgetrokken. Slepers gingen om half vijf bij hoogwater aan de slag met een speciale kabel. Kort daarna kwam het schip al los. De viskotter liep op 22 november muurvast op de zandbank. Drie eerdere pogingen om het schip los te trekken mislukten. Donderdag brak de koppeling van de kabel met het schip. De eigenaar vaart nu naar de haven van IJmuiden waar hij vandaan komt.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 Met men nu, entertainment for you. Als ik je zie, word ik net er gek. En ben ik in mijn heum, dan denk ik die heeft zomaar lekkere bek. Ze is een unieke. Beter dan dit, daar is ze niet Maar ik pas eens al sterker Dat ze mij nou nooit eens zien Zij is de tolke Van het vrouw zijn Als zij er is, dan is er niks van Sja gedaan Ze is zo mooi, ze is zo lief Ze is zo leuk, ze is zo cool Als je ze ziet, dan snap je echt waar ik bedoel het is geen het nee zij is een vrij. Als ik je hoor, denk ik zij is daar En kijk ik om me heen, ik ga ervoor Maar ik ben snel klaar, want zij is niet alleen Hij loopt te pronken, weten dat ik dat wil zien Ik probeer nog wat te lonken, maar het is verspillen energie Zij er is, er is er niets van, jagerij. Ze is zo mooi, ze is zo lief, ze is zo leuk, ze is zo cool. Als je ze ziet, dan snap je echt wat ik bedoel. Ze is geen compleet, nee, zij is leuk, vrij. Ik doe even stink. Te krijgen van haar. Maar ik waak er wel van gestresst. Want zij negert mij alleen maar. Wat moet ik hier nog mee? Ik heb geen idee. Waarom zeg je steeds weer nee? Jij bent de top van het vrouwen als jij het bent dan is er niks van jij gedaan. Je bent mooi, je bent lief, je bent leuk, je bent cool. Als ze iets zien, dan vind je weg wat ik doe. Je bent geen complex, nee jij bent te vrij. Ja, yeah. zij is het zo. Ik zou zeggen, welkom bij het tweede uur. En dit was uh, Benno's in haat het Over. Zij is het refrein. Wat gaan we doen? Wij gaan lekker uh, naar een... een uh, ja, lekker oude kerstsingel eigenlijk. En dat is van Pony, hè? En ze hebben het over Feliz Navidad. Blijf er lekker bij. Zodat we dadelijk nog uh, twee mensen bellen. En we gaan natuurlijk leuke muziek draaien. Ja dan zijn wij allebei vrij Denken dan niet meer aan morgen Kerstmis, oh kerstmis, nu is het zover Het jaar is weer voorbij gevlogen Kerstmis, oh kerstmis, zijn wij met z'n twee Niemand die ons dan nog storen kan Zelfs niet de kerstman. Elke dag vol hectiek en veel stress. Vergeten met kerst onze zorgen. Die mooie tijd is voor jou, mijn prinses. Problemen die zijn nu voor morgen. Kerstmis, o oh kerstmis, nu is het zover. Het jaar is weer voorbij gevlogen. Kerstmis, oh kerstmis, zijn wij met z'n tweeën. Niemand die ons dan nog storen kan. Zelfs niet de kerstman. Kerst is voor ons echt zo magistraal. Dan blijft de tijd even stilstaan.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 Zo, so, hey, ja, zelfs niet de kerstman. Hey. Feliz Navidad, Bonnie M. En. Uh, kijk, wat. Ja, ik ben hem even kwijt. Ja, en, uh, zanger Alex was dat. Ja, Kerstmis. Oh, Kerstmis. Wij gaan eventjes naar de Antonio Holsken en hebben het over. Boom, boom. Blijft er natuurlijk bij, de drieënberij van Fred hij zo dadelijk. En. Uh, ja natuurlijk ook nog wat mensen die we gaan bellen en de lekkerste muziek natuurlijk kerstmuziek en vergeet niet de volgende week natuurlijk hè? ja de kersteditie van zandvoort voor jou maar gaan. En voel het rit, me dat gaat door je lichaam. Deze nacht is al tot morgen gaan duren. Maar te gek al duurt het uren en uren. Schud met je willen, voel de passie, door je aderen trillen. Krijm mijn handen door je haren. Heen glijden. Langzaam laat ik deze dans ons verleiden. Door jou ga ik leven. Mijn hart wil ik geven. In wist van ons beiden. Wil deze nacht bij je blijven. Aan jou. Dat je nooit hebt gekregen, dat de zon is al schijnen, is de nacht van ons beiden.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 We zijn hier bij ZFM CFM Entertainment for You En wij gaan natuurlijk naar een lekkere gouden oude van Jerry Lee Lewis. You my nerves, Great and you of fire. balls of fire. Give me, baby Ooh, it feels good Hold oh, me, baby Yeah, you gotta let me love you like a lover should You're fine, so kind I'm gonna tell this world at your mind, mine, mine, mine I chew my nails, I twiddle my thumb I'm getting nervous, honey, but it sure is fun Come on, baby, you drive me crazy Couldn't it breed a grip balls of fire We good reach. ball The great balls of high, en dat allemaal uh, van Jerry Lee Lewis hier bij CVMente. Entertainment. voor jou tot de rondjes van 7 uur op die 106.9, en DAB Plus, of ja, DAB Plus, yeah, DAB 6A. Ik krijg helemaal de in de war, Matthias. Nu doet het niet, nodig, nodig. En goedenavond. Een hele goede avond. Jij hebt ook weer een nieuwe single uit. Ja, de klopt, vergeet wat terug aan mij. Ja, en van waar de titel? Ja, maar de titel? Ja, uh, dat is zelfs een hele goede vraag. Nee, kijk, als je naar de studio ga, ik ga niet met een, met een gevoel van, hey, van oh ik wil ik wil daarover hebben of ik wil daarover hebben helemaal niet. Uh, zoals uh, jullie weten en iedereen ga ik naar Marco Leuzing toe. Die schrijven, uh, die, uh, die schrijven mij, die componeert, de muziek, alles. Ja. En we gaan de avondje ervoor zitten. En dan ja, en dan tijdens het praten. En dan even later komt er een, ja, een beetje een tekst uit, zeg maar. Ja. En dan gaat hij erover schrijven. En dan, ja, dan ze kijken ze van, joh, uh, is het wat of is het wat niet? Ja. Nou ja, en dat uh, was dit keer wel? Ja, dit keer wel, ja. Ja, geef je ja. hart aan mij terug. Ja. Ja, ja de, de toepasselijke titel. En uh, dat sowieso ook voor de feestdagen. Dat ook, je kunt hem tijdens feestdagen draaien, ja natuurlijk, je kunt, hem, ja, tuurlijk, hè? Je kunt hem met overal draaien. En we zeggen, met feestdagen vooral. En iedereen kan hem draaien. Ja, in ieder geval, als je wat goed te maken hebt, dan... Eh. Ja, dan ja, dan moet je hem opzetten. dan moet je hem zingen. Ja, toch? gezamenlijk dus bij elkaar komen, dus gewoon opzetten die ambassingen. Ja, zo is het. En de bos bloemen erbij, dan komt het helemaal goed. Ik wou zeggen, dan kan de ketterdagen dagen niet meer stuk. Nee, toch? Nee, daarom Hé, hey, maar ben jij al wat, uh, met, met, met wat anders bezig? Uh, uh, wat je binnenkort gaat doen, of uh... Nee, nog helemaal niks. Nee, de, de nummer is nu een uh, maandje, anderhalf maand uit natuurlijk. Ja. En uh, uh, dus ik ben nog vol bezig met de promotie, met de interviews. En eerst uh, dit maar doen en daarna kijken we wel verder in het nieuwjaar. Ja. Want ja. jij, jij, jij, jij gaat ook nog steeds het land door met Robby Robbie of niet? Robbie ja, heel af en toe. We helpen elkaar. Als hij niet kan, dubbele boeking, pak ik het op. En andersom ook. En samen optreden als we ons samen boeken. Dus ja, Robbie Kie, daar treed ik maakt mee op. Ja, dus uh, lekker gezamenlijk uh, ja, het, en ook het, ook het podium, of zeg maar. Ja, mensen lekker vermaken. Ja, toch? Ja. Hey, en uh, ja, zit er zitten nog wel wat. Uh, uh, uh, in die bovenkamer, zeg maar, dat je denkt van, nou, dat, dat, wil, dat ga ik doen, of dat wil ik doen uh, volgend jaar? Nee, bijvoorbeeld jou misschien wel een keer een single uitbrengen. En dan misschien een, uh, misschien een rustige nummer, een keer wat anders. Ja. Want ik heb altijd wel een beetje een uptime een beetje een vrolijke muziekstel eronder gegooid. En uh, misschien daar een keer, een keer de andere kant op gaan. Oké. Okay. Ja. Maar daar ben ik nog in mijn bovenkamer nog mee aan het vergaderen, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, ja, de, soms, uh, soms moet dat hè Ja, soms moet het, soms, soms moet het. Dus, ja. uh, nee, maar ik heb nog niet, nog niet echt plannen, of wat dan ook, van een paar nieuwe single. Ja, net, net wat je aangaf in de bovenkamer, ben je er even mee bezig. Ja. En dan, ja, wie weet, afwachten. Maar nogmaals, eerst even met deze nieuwe single. Even het land door, en dan... Uh, ja, dan kijken we dan wat verder. Ja. hey wat mensen kunnen jou volgen op uh, Facebook? Ja, Facebook, Instagram, overal Twitter. Uh, wat heb je nog meer? Uh, TikTok, hè? Doe je dat ook? Ja, er staat wel wat op, maar ik doe er heel weinig mee. Ja, oké. Okay. Heel weinig, maar ik heb ook TikTok, ja. Ja, en uh, nou ja, sowieso YouTube natuurlijk. YouTube, er staan alle singles uh, die ik oude mag, staat er natuurlijk op. Ook de nieuwe singles staat erop. Ja. Dus uh, ja, en uh, Spotify staat die. Ja, alle download -sites staat die op. Nou, heb je, uh, heb je nog plek op Facebook voor uh, fan, uh, fanpagina? Uh, op de fanpagina heb ik nog natuurlijk uh, uh, zat, dat is om, uh, dat is natuurlijk volgens mij uh, maar niet uit hoeveel je erop hebt volgens mij. Oké. Okay. Ja, en op die andere pagina die ik ook heb, dat is al bijna naar 5.000. Ja, nou, dat is, dat is uh, ja, nou ja, gedeeltelijk privé zeg maar, hè? Ja, gedeeltelijk privé. Daar komt natuurlijk uh, en de zingen en het privé komt erop. Ja. Dus wat de mensen natuurlijk ook een beetje van privé dingen willen weten, kan ja voor mijn uitnodigen. Ja, ja. En dan als het nog kan, dan accepteer ik haar of hem. Ah, oké. Okay. Hey, ik zou zeggen, Matthias, als jij hem aankondigt, dan gaan wij hem inzetten. Hey, super, bij deze wil ik alvast uh, jullie hartstikke bedanken voor de tijd en promotie. En het luisteren, natuurlijk, alvast een heel fijn weekend en een hele gezellige avond. En hier is mijn nieuwe single van Matthias Boertman, geef je hart terug aan mij. Hey, Matthias, ik zou zeggen, dankjewel. Hey, jou ook hartstikke bedankt. En uh, ik zou zeggen, uh, goed weekend. Hey, zelfs en uh, ja, tot de volgende keer maar weer. Oké, okay, hey. hey, groetjes. Hey, tot ziens. Hoi, hoi. hoi. Telkens elke kompel, geef nu toch eens toe Dat jij geen moeite doet Wil je mij vertellen, wil je mij niet zeggen Hoe dit nu verder moet Blijf toch met me praten Want ik heb nog zoveel vragen Geef jouw hart aan mij toch weer terug Verwarmen. Als een zonnestraal. Ik moet het verlangen, kan me niet verdragen, dat is niet meer normaal. Dus jou wil ik het leven, kan je niet vergeten. En ik niet meer praten wil, dan is ze. Ik... dan? Ja, Matthias Wiertman en hij had het over. Yeah, ja, waar had hij dan ook over? Oh ja, ja. Nee, daar ging hij over. Even kijken, geef jouw uh, hart uh, aan mij uh, terug. En uh, dat allemaal, uh, ja, als je dus uh, ruzie hebt uh, thuis... dan kan je deze dus zingen met een bos bloemen in je hand... en dan komt het helemaal goed. We gaan naar Sieneke. Donkere dagen... Ik wil alles vergeven, als je terugkomt bij mij. Om het kerstfeest te vieren, met die kleine erbij. Want we hebben je nodig, laat ons niet zo alleen. Ik doe de deur alvast open, en ik zeg je meteen. En eenzame nachten met kinderen. Zo, dat was dan de kerstuitvoering, live kerstuitvoering van uh, Sineke. En ze had het over donkere dagen. En uh, Ja, dat zijn het zeker, donkere dagen voor kerst. Uh, ja, kan je wel zeggen. En dit is uh, Joop Evers en Els Bakker. En uh, ja, mooie parodie. If You Go van Barry en Aline en Als Je Gaat. De kersteditie. Het kerstgelukkig waren Als je gaat We deden lichtjes in de boom En keken terug op al die jaren Als je gaat Zou ik niet weten hoe ik ooit die mooie tijd nog terug zou krijgen Blijven. Als je gaat, dan neem je al mijn dromen mee, maar de herinnering zal blijven, de kerst zal nooit hetzelfde zijn. Zijn deze kerst als je gaat? Die straalt in het verleden Het zal nooit hetzelfde zijn ...dan Joop even en Helsbakken ...en uh, de kersteditie als je gaat... ...van Barry en Lynn. En cover ervan natuurlijk... ...vanuit de jaren 70. En wij gaan naar de... ...de drie op een rij... ...van Fred Heij. Veel plezier. I'm, I'm a dream De drie op een rij van Fred Heij. <klaars> lady, Lady, Lady, Lady. Je hebt het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 De drie op een rij van Fred Heij. Zo, dat waren ze. Dan de drie op een rij van Fred Heij. We gaan naar Gradame en hij hebben het over een kerstmis zonder jou. Ik zou zeggen, blijf lekker bij, want tot zeven uur heb je de allerlekkerste muziek. En natuurlijk volgende week de kersteditie van Zandvoort voor jou. Niet vergeten, van twee tot zeven.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 Zin om te koken heb ik ook niet meer, ik heb nooit geweten dat de kerstmis hier alleen zo koud kan zijn. Voor in de wit besneeuwde straat ontbreekt als ik alleen de hond uitlaat. De mensen uit de buurt vragen telkens aan mij waar je bent. Ik loop de straten af, maar zonder. Ik zal vervallen door een leeg gevoel, omdat ik niemand aan mijn zij heb, word ik soms niet meer herkend. Doen en dan gaan we naar de kroeg Ja, dansen in de kroeg En dat doen we dan met span. Die, die gaan we eventjes bellen natuurlijk Dit is Stef Ekkel En hij heeft het over Met kerst ben ik bij jou Nou dat hopen we dan maar hè? Tot, eind, tot, tot, tot, eind, ja, tot, tot 7 uur entertainen jou, Dat wel Een reis vol. Voor... Eerst ben ik bij please to da Met kerst ben ik bij jou En uh, ja, ik neem u eventjes terug Naar 1974 Als je er toen al uh, was natuurlijk Hé, hey, um, ja dat, dat is naar mijn mening Het mooiste uh, een, Ja, mooiste kerstnummer wel Eigenlijk uh, uit, uh, uit die tijden en, en nog steeds eigenlijk Lonely This Christmas van uh, Mutt Dus ik zeg, uh, blijf erbij ja, we proberen een spanning te bereiken en anders. Ja, gaan we gewoon lekker door met de lekkerste muziek natuurlijk. Let us know what can I... I look Christmas. En we gaan naar deze zanger, en deze zanger die, uh, ja, is een echte zandpoorte. Yves Berens. en we hebben het over Onderweg voor Kerstmis. Oftewel, uh, ja, de parodie op uh, Chris Ream Driving Home voor Christmas natuurlijk. En de televisie op die, uh, die 106.9. Ben onderweg voor Kerstmis. Ga niet wachten om jou te zien. Ben onderweg voor Kerstmis Warmth all my. Head. Dat was hij dan, onderweg voor kerstmis, onze Yves Berensen. Ja, het zit er wel weer op, ja, helaas, twee uurtjes entertainer voor you. We hebben lekkere muziek gedraaid en het uh, is uh, ja, helaas niet te pakken gekregen. In ieder geval, de kotter is los van het strand. Er zijn weer een hoop uh, leuke dingen gebeurd vandaag. En er zijn ongetwijfeld ook weer uh, mensen die aanrechten dus vandaag. Ja, dus uh, bij deze, uh, van harte gefeliciteerd natuurlijk. En ik zou zeggen, uh, vergeet volgende week niet af te stemmen. Volgende week zaterdag uh, de kersteditie van Zandpoort via En dat, uh... gepresenteerd door de ondergetekende Rob Harms. En uh, ik zei zelf de gek. En uh, van 2 tot 7 uh, dus. Ik zou zeggen, ja, stem zeker af. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot volgende week. Bye bye, zwaai, zwaai en een goed weekend.